vierde deel: hoogwater. Welke? Luister, het komt door dat rooster. Gas. Koffie kwaad. Schuif de rooster dicht.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 Geef mij die riemen Nee, het gaat wel ik Denk op je Het lukt niet, we raken zo nooit buiten van bereik Jawel Een motorboot Hoi, daar Ahoy Ik een even jullie Hoi, daar Ik ben inspecteur Wade Hoi, inspecteur Ik zie u Doe die schijnwerpen uit. Mijn vader tussen u en de wol. Dan kunt u veilig aan boord komen eens met Zie zo, Laila. Dat is goed afgelopen. Goed? Ach oh, John. Wat moet ik nou? Ik kan daar niet meer naartoe. Nooit meer. Kalm maar, kindje. Rustig. Ik weet iemand waar je naartoe kan. Oh, die zal goed voor je zorgen. Je hoeft daar nooit meer heen als je niet wilt.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 Dat ze er gauw bovenop komt, inspecteur. Dan zal u toch huis moeten doen wat ik u zeg. Ik zal er niet over stuur maken, meneer Steppit, op mijn woord van eer. Hm. Nou, hier is de kamer. Maar als u maar weet dat ik in de buurt blijf. Dank u wel. Oh, John, kom binnen. eens met je baby.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 Kan het misschien een vrouw geweest zijn? Nee, tante was het niet. Dat bedoelde ik ook niet. Maar er was wel een vreemde vrouw in het hotel. Gisteravond en eergisteravond ook al. Hoe weet je dat? Nou, omdat ik er een paar man heb horen huilen. En dat hield dan telkens ineens op. En, en meer weten oh, nee. goed. niet. Oh, dat je me dat eerder had verteld. Ja, ik, ik, ik heb er helemaal niet bij stilgestaan. Er logeren wel vaker vrouwen bij ons.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 Uh, wat vertelde brigadier Toller daarnet over het tij? Oh, het is springtij vanavond. Kom maar eens in de zoveel tijd voor. Ah. Toller, zet de motor af. Ah ja, inspecteur. Er komt een motorboot van de Mecca stijger. Nee, ik zie niets. Kijk, hij komt nou uit de schaduw. Kijk eens naar de snelheid, inspecteur. Zoiets heb ik nog nooit gezien. En hoort die motor eens. Is... Van hemel, hij komt alleen gericht op ons af. Wat wordt je roer, Toller? Zet je straf, Elk! hier rechts zinken we! John, John, dat was eeknes! Ik zag eeknes op die boot! Springen, inspecteur Elk! Ze draaien om! Daar komen ze weer aan! Nee! Ze varen stroomhapvaard! Alles oké. Okay. Ik denk dat ze op de vlucht zijn geslagen voor een van onze andere boten. ...uit elk, grijp die haak. Ja. En hou hem vast. Ja. Zie zo, voorzichtig hoeven we niet meer te zijn. Ze weten nou dat we komen. Zo snel mogelijk meer, brigadier. Ai hai, inspecteur. Snuffy!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 Dat heeft Golly vanavond ook gezegd. Hé, hey, als u hem gesproken hebt en heeft dat werkelijk gezegd, dan heeft hij tenminste ene keer in zijn leven de waarheid gezegd. En dat is meer dan je van sommige andere mensen kunt zeggen. Wie zijn hier vanavond geweest? hotelregister ligt op de balie in de hal. Nee, uw hotelgasten bedoel ik niet. Maar uw andere visite: hoe laat is kapitein Ekenes gekomen? En hoe laat is hij weer weggegaan? Kapitein Ekenes.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 Zal ik misschien even voortgaan? Nee, dat is niet nodig. Zorg u maar voor uw hotelgasten. Anders gaan ze misschien nog denken dat er iets aan de hand is. Ga mee, We gaan eerst eens een kijkje nemen in die kelder met brandhout. Misschien vinden we daar een aanleiding. Die kelders op de platte grond, die moeten nog zijn, John. En zij weet ongetwijfeld hoe ze daarin moet komen. Kom mee.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 Zullen we nou maar eens naar die kist van jou kijken, Elk? Wat? Ik hoop niet dat we al die blokken weer op hun plaats hoeven te leggen. Hier, hou mijn jassen zitten even vast. Hm? Zo. Als ik nou mijn arm in die kist steek. Hm. Zo. Aha. Ja. Nou kun je hem wel opzij schuiven. Als ik je nou zeg dat er geen beweging in te krijgen is. Hé, hey, hé. Hey.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 Ziezo. Wat hebben we hier? Twee tafels. stelletje stoelen. Een Chinese kant onder die tafel. Ze waren dus inderdaad hier. Ik denk dat Eeknes ze allemaal heeft meegenomen met die boot. Uh, hier is toch een kamer, geloof ik. Hier langt de nabelsmantel. Kijk, een bed. elektrisch kacheltje. Laat zien, die mantel.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 Zijn. Nee, dat geloof ik niet. Iemand heeft het uitgedraaid. Maar wie in vrede staan? Ze zijn allemaal weg! Tolle! Liga hier, Tolle! Hij is weg. De boel zit op slot en. John, dat groene slijm op die muren tot aan het plafond. En je zei dat het straks priktij is. Daarom hebben ze de benen genomen, elk. Niet omdat ze ons aankomen, maar. Hm. Hm. Wat is dat, John? vloek nog aan toe. Laten we op die tafel klimmen daar. Ik, ik, ik ben een echte dierenvring van de katapest aan laten. Vooruit dan. Tocht ook opeens niet meer. Iemand moet die ventilator hebben afgezet. Dat betekent dat we geen frisse lucht meer krijgen. Denk je dat ze ons proberen te laten stikken? De, de hemel, daarom docht het niet meer. Ik begrijp het. Straks stijgt het tot boven ons hoofd. Kijk die, die kunnen zich drijven te houden op die stoelen. Maar wij niet. Daar, ze val ik boven tegen het plafond. Spring, uit, Oké. Okay. Dat, dat houdt dan te lang vol. Mijn arme, veel, Ik had nooit gedacht dat het zo aan mijn einde zou komen. Ik zal dan door stemverder worden opgevolgd. Toen heb ik je nooit op kunnen uitstaan. Toch wel schande houdt jij het bek, elk. Oh, in vrede nam je weg.